Ja, je bent vandaag 50 geworden en de traditie wil dat je dan een Abraham krijgt. Die heb ik hier. Ik moet je die overhandigen. Dat ik dat moet doen, berust waarschijnlijk op de veronderstelling dat mijn afdeling verantwoordelijk is voor deze onzin of in ieder geval probeert om die in stand. ...te houden. Dat is een misverstand. We doen juist ons best om haar te ontmaskeren... ...en te vernietigen. Zoals je ziet is ons... ...dat in dit geval nog niet gelukt. Mijn taak is dus mijn verdiende loon. Sta mij toe dat ik van deze gelegenheid gebruik maak... ...om ervoor te zorgen dat het niet nog eens gebeurt. Want... De Abraham is helemaal geen traditie. De Abraham is een uitvinding van een stel bakkers die te beroerd waren om van brood alleen te leven. En de verjaardag van onze geliefde koningin hebben aangegrepen om zich wederrechtelijk te verrijken. Als ze voor de oorlog tegen jou gezegd hadden dat je Abraham had gezien, dan had je je schouders opgehaald. Pas de Duitsers hebben ons geleerd dat deze man Abraham heet. Het is zoals alle tradities een nazistisch gebruik. Dat in dit geval bovendien nog een antisemitische achtergrond heeft. Neem het alsjeblieft aan. Dan ben ik het kwijt. Dank <lacht> je. Pauline is naar haar moeder. Ja. Hoe gaat het? Het gaat... Niet zo goed. Nou, dat zou ik niet zeggen, maar... Ik wacht op de dokter. Die komt niet. Wat wil je van de dokter? Ik wil uit... En ik wil weten wat ik nou eigenlijk heb. Je hebt niets... Je bent op. Daar kan de dokter verder ook niet zo zeggen. En dan... Dan laten ze je zomaar liggen. En tenslotte ben je dood. Ben je gedeprimeerd? Nee, ik geloof niet meer dan anders. Toch ben je gedeprimeerder dan zondag. Ja, ik dacht de ene dag... ...dat natuurlijk beter dan de andere. Maar ik geloof dat ik toch... ...een heel... ...gelijkmatig mens ben. Maak je je ergens druk over? Nee. Ik maak me niet druk. Ik ben alleen maar uitgeput. U vragen wilt, ik ben uh, vragen of u naar huis mag, maar dat is absoluut uitgesloten. Uh, dat is één ding, uh, en het tweede is, hoe ziek ben ik eigenlijk Dat is uh, moeilijk te zeggen, uw hart pompt niet meer zo goed, maar ik vind dat dat de laatste dagen weer wat beter gaat, en ik zou u graag zo ver krijgen dat u weer in de gang kunt lopen. Ik heb alleen de indruk dat u er zelf niet meer zo'n zin in hebt. Daar vergist u zich dan in? Nee, daar vergis ik me niet in, en u bent ook bang om dement te worden, terwijl daar geen enkele kans op is. U bent wel eens in de war, maar dat komt omdat het hart niet meer goed pompt. Daar ben ik absoluut niet bang voor. Daar bent u wel bang voor, en daarom denk ik erover om weer iemand bij u op de kamer te leggen, zodat u wat afleiding hebt. Als u een geschikte celgenoot voor mij weet... Oh. Dan gaat u gang maar, maar ik geloof niet dat hij te vinden is. Ik zal hem straks nog maar wat extra digitalis geven. Oh. Dat is al lof, man. Is het waar dat je er geen zin meer in hebt? Dat is moeilijk te zeggen. Je bedoelt dat je er al lang niet zoveel zin meer in hebt. Juist. Maar je bent ook niet bang om dood te gaan? Nee. Ben ik nooit geweest, maar ik weet natuurlijk niet, of ik op het laatste ogenblik toch niet bang zal zijn, in die kleine marge, waarin je dat beseft. Dat kun je niet zeggen. En bovendien zijn het altijd twee zaken. Je bent niet bang voor de dood. Maar het is ook niet zo dat je niet wilt leven. Je hebt vroeger tegen me gezegd dat je het zo in Rielke bewonderde. Dat hij met open ogen wilde sterven. Herinner je dat nog? Ja, dat herinner ik me. Maar dat is wel heel lang geleden. 35 jaar? Het is natuurlijk een mooie houding en je hoopt dat je hem kunt opbrengen als het zover is, maar je weet het niet. <tied> Zover denken de beide Nederlandse redacteuren gelijk. Over de verdere consequenties denken ze evenwel verschillend. Beerta geeft er de voorkeur aan de verdere ontwikkeling nog enige tijd aan te zien. Koning zou het juister vinden als de commissie en haar redacteuren zich met ingang van de nieuwe jaargang uit de redactieraad en de redactie terugtrokken en hun samenwerking omzetten in een vrijblijvende medewerking. Hij stelt dat aan de commissie voor in de overtuiging dat in deze omstandigheden de belangen zowel van de Vlaamse als van de Nederlandse redactie daarmee het best gediend zijn. Punt. De secretaris. Ik heb de brief aan de commissie af. Oh? Waarom nog lezen? Als je denkt dat het wat voor mij is. Ik stel voor om ons terug te trekken uit de redactie van ons tijdschrift. Nou, laat het me dan maar lezen. Zo'n lange brief. Er zijn wel zeven velletjes. Ik heb een samenvatting gegeven van alle conflicten. Ja. Vind je hem goed? Ik weet er natuurlijk niets van. Maar de toon? Die is wel goed. Geloof ik. denk dat ik hem nog maar even naar het bureau breng. Op zondag? Dan heeft Beerta hem morgen. Maar dan kun je hem toch ook wel morgen meenemen? Morgen moet ik naar Arnhem. Daar wist ik niets van. Ik heb ik je wel gezegd. Wat is er dan in Arnhem? De Boerenhuisclub. En hoe kan het dan dat ik dat niet weet? Omdat het je niet interesseert, denk ik. En waarom kun je Beerta die brief dan niet dinsdag geven? Nu die af is, wil ik hem weg hebben. Op zondag naar het bureau? Het wordt steeds gekker. Ik zie er nog van komen dat je er ook in het weekend gaat werken. Dat is natuurlijk onzin. Ik ben zo terug. En vader dan? Dan ben ik al lang weer terug. Je hebt mijn brief gelezen. Ik heb je brief gelezen. En ik ben het er meer eens. Behalve met het slot. Wat mankeert er dan aan het slot? Dat weet ik nog niet. Daar moet ik nog over nadenken. Hoe lang heb je daarvoor nodig? Wanneer wou je dat weten? De vergadering is volgende week vrijdag. Dan zal ik het je uiterlijk maandag laten weten. Ons land is als dit kabinet. Eerst was het vrij, nu is het bezet. Het is hier als in de Nederlanden. Geen winst, toch vele offeranden. Ook hier wacht men in stille wijding. Op het moment van de bevrijding. Hoe opgelucht zult gij u voelen. Als gij het vuil weer weg ziet spoelen. <lacht> ja. Waar heb je dat nou weer vandaan? Dat is uit de oorlog. Dat hing je op de wc. Hoe kwam je daar aan aan? Dat heb ik ergens overgeschreven. Het was nog veel langer. Maar de rest herinner ik me niet meer. <lacht> ik heb het toen bij ons op de wc gehangen. En toen ben ik... ...op de bank in de hal gaan zitten... ...om te kijken hoe mijn vader erop zou reageren. Hij kwam stikkend van het lachen de wc uit... ...maar ik moest het wel weghalen... ...omdat het te gevaarlijk was. Ben jij toch eigenlijk een afschuwelijke voyeur? Dat is niet bepaald mijn definitie van een voyeur. Wat is dan jouw definitie? Een voyeur is iemand die stiekem naar iets kijkt... ...wat hij niet mag zien. En wat vind je dit dan anders? Dit was niet stiekem en ik mocht het zien. Ik heb een hekel aan dingen die ik niet zien mag. Maar je ziet ze wel. Soms, maar niet voor een plezier. Ik zie het verschil niet. Ik weet zeker dat ik nooit zo naar mijn vader zou hebben gekeken. Dat zie je. Hoe kwam je daar nou ineens op? Ja, dat is interessant. Ik heb geen idee hoe zoiets werkt. Er moet een sfeer hier in de kamer geweest zijn dat tegen die herinnering aanschuurde. Het zou verdomd interessant zijn als je daarachter kon komen. Ik heb er wel eens over gedacht dat je. Daarover een boek zou moeten schrijven. Maarten, spaar ons, alsjeblieft. Ik zal jullie sparen. Want ik zou het niet kunnen. <laughs> Drie kwartier. Hoe laat is het dan? Kwart over drie. Wat voor een dag is het? Woensdag. Hoe gaat het met u? Ja. Wat <laughs> zal ik daarop zeggen? Wilt u een kop thee? Er is thee voor u gebracht. Misschien kun jij vader even ondersteunen. mm nice.